Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het einde van de coronapandemie in Europa is mogelijk in zicht... dat zegt de directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie. In een interview met persbureau AFP zegt hij dat hij verwacht... dat wanneer Omicron eenmaal verdwijnt... de meeste mensen maandenlang immuun zullen zijn. Dat is te danken aan de vaccinaties en de vele besmettingen. De WHO-topman verwacht dat het coronavirus aan het eind van het jaar terugkomt... maar dat het dan beheersbaar zal zijn, zoals de griep. Bij de massale coronademonstratie in Brussel zijn 15 mensen gewond geraakt... onder wie drie politiemensen. 70 mensen zijn opgepakt. Naar schatting waren er zo'n 50.000 demonstranten op de been. In de loop van de middag liep de demonstratie op een aantal plaatsen uit op rellen. In de Europese wijk gooiden betogers ruiten in van Europese instellingen... en gooiden ze dranghekken en andere objecten naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Nederland moet zich voorbereiden op een snelle evacuatie van Nederlanders uit Oekraïne. Ook reizen naar dat land zou volledig moeten worden ontraden. Dat zei oud navo topman en oud-minister van Buitenlandse Zaken... Jaap de Hoop Scheffer in het TV-programma Buitenhof. De spanningen rond Oekraïne lopen steeds verder op. Rusland staat met een grote troepenmacht aan de grens. De VS en Duitsland bereiden zich al voor op een snelle evacuatie. Volgens de Hoop Scheffer moet Nederland die landen goed in de gaten houden. In het water bij Zuidland in Zuid-Holland zijn menselijke schedels gevonden. Volgens de politie zijn ze al wat ouder en wordt er niet uitgegaan van een misdrijf. Er is wel nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend waar ze vandaan komen en hoe oud ze precies zijn. En om hoeveel schedels het gaat kon de politie ook nog niet zeggen. De resten zijn voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd.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 By Kalus, and you're listening to the sounds of Peaceful Radio. Thank mm -hmm. you.